5 uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Wollars. Paus Franciscus is trending topic op Twitter... dankzij voor katholieke begrippen milde opmerkingen over homoseksuelen. Maar eerst het NOS Journaal met Raymond Serré. De gisteren gestolen juwelen in Cannes zijn meer dan 100 miljoen euro waard... heeft de Franse justitie meegedeeld. De politie ging eerst uit van een waarde van rond de 40 miljoen.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 In Rome hebben zich tientallen demonstranten verzameld bij het appartement van de voormalige SS-officier Erik Priepke, die zijn honderdste verjaardag viert. Onder zijn leiding werden in maart 1944 335 Italianen doodgeschoten als vergelding voor de moord op 33 nazi's door Italiaanse verzetstrijders. De demonstranten zijn het niet eens met de openbare viering van de verjaardag van Priepke, die nooit spijt heeft betaald. Hij werd na de oorlog gevangen genomen, maar in 1946 ontsnapte hij een week uit naar Argentinië. Hij werd opgespoord en uitgeleverd. In 1998 werd hij in Italië veroordeeld tot levenslang, waar hij zijn straf in huisarrest mag uitzitten. In de Verenigde Staten leggen duizenden werknemers van fastfoodketens McDonald's en Wendy's vandaag het werk neer. Ze eisen hogere lonen. De staking is in zeven steden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 Geweld in Irak gaat onverminderd door deze maand. Alleen al zijn zeker 500 mensen bij aanslagen om het leven gekomen. Daar kwamen vandaag zeker 60 doden bij... door een aantal aanslagen met autobommen in het zuiden en midden van het land. De meeste slachtoffers zijn shiiten. Extremistische Soenieten plegen al maanden bloedige aanslagen in Irak. De Soenieten, die in de minderheid zijn, voelen zich onderdrukt door de Sjiiten. Ten tijde van dictator Saddam Hussein was het omgekeerd het geval... toen onderdrukte de Soenitische minderheid de shiitische meerderheid. Leiders van de Egyptische moslimbroederschap hebben opgeroepen tot grote demonstraties. Het leger heeft eerder gewaarschuwd om niet meer de straat op te gaan, maar de moslimbroederschap trekt zich daar niets van aan en heeft zijn aanhang opgeroepen om vanavond bij een gebouw van de Veiligheidsdienst en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken te betogen tegen het leger en de interimregering. De demonstranten eisen dat de afgezette president Morsi wordt vrijgelaten. Sinds de val van Morsi zijn bij ondust te zeker 260 mensen omgekomen.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 Op deze manier is het voor cold-case-teams makkelijker om in de toekomst een zaak te heropenen. Volgens de OM ontbreken er in veel oude zaken delen van het dossier. En ook is vaak niet meteen duidelijk waar de zaak op is vastgelopen. Onlangs heeft justitie alle onopgeloste zaken bij elkaar opgeteld. Sinds 1996 zijn dat er 730.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 En dan het weer. De zon schijnt vooral in het westen, terwijl landinwaarts meer stapelwolken voorkomen. Plaatselijk valt een enkele bui. Het is 22 tot 25 graden en er staat een meest matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht wordt het bijna overal droog. Het koelt af tussen de 13 en de 16 graden. Morgen en woensdag valt er soms een bui, maar er is ook af en toe zon. Vanaf donderdag is het droog en vrij zonnig en de temperatuur loopt dan weer op naar tropische waarden. Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Sahoka. Met files op de A2 Luik richting Maastricht. Daar staat tussen Grondsveld en Maastricht 3 kilometer. A13 richting Rotterdam. Daar staat 2 kilometer bij knopend Klein Pondelplein. Daar is een auto stilgevallen. En die blokkeert daar één rijstrook. De A50 Eindhoven-Os is in beide richtingen dicht. Bij Industrietein rijdt, Dan komt er een gekantelde vrachtwagen. Richting Os kan het verkeer langs via de vluchtstrook. Richting Eindhoven via de parallelrijbaan. En door een auto met pech... is de A73, Maasbracht richting Nijmegen, afgesloten tussen Linnen en Roermond Oost. Houd daar dan ook rekening met een omleiding. Het NOS Radio 1 Journal. Jeroen Wollars. Goedemiddag, het is iets over vijf. Dit is het Radio 1 Journaal van maandag 29 juli. De dag dat er volgens Steven helemaal niets onduidelijks is aan de snelwegen op de Nederlandse wegen. Het is ook de dag dat de wonderen volgens sommigen de wereld nog niet uit zijn... nu de paus heeft gezegd dat die homo's niet veroordeelt. En opnieuw zijn er bloedige aanslagen in Irak. Wat is er daar aan de hand? Wat is er daar aan de hand, maar wat speelt er in andere landen in die regio? Bijvoorbeeld in Egypte, daar gaan we mee beginnen. Het leger zegt, doe het niet. Maar de moslimbroederschap wil opnieuw gaan demonstreren. Vanavond en morgen gaan ze daar de straat op. Zij eisen nog steeds de terugkeer van de afgezette president Morsi. Ondertussen komt er diplomatiek overleg op gang. eu buitenlandschef Catherine Ashton is in Egypte... en praat met alle partijen over verzoening. Onze correspondent ja. Sander van Hoorn die is daar ook. Sander, eerst even die demonstraties. Wat verwacht je daarvan? Ja, weet je, uh, dat zal wel weer groot worden, moslimbroederschap zijn ook in staat om mensen te mobiliseren. Er zitten op elk willekeurig moment 10.000, 20.000 mensen... voor dat plein bij de moskee in noordoost cairo En ik denk dat het daar zeker na zonsondergang wel weer druk gaat worden. En kijk, op dat plein, daar zitten vooral ja, normale mensen, om het zo maar te zeggen... wat de kleine groepen gaan doen... Die vandaag ook weer marsen willen organiseren uh, buiten dat plein. Dat is iets wat we scherp in de gaten moeten gaan houden. Want tijdens zo'n mars afgelopen weekend liep het zo vreselijk uit de hand en vielen zoveel doden. Ja, wat verwacht je dat het, dat het leger gaat doen als die demonstraties groter en groter zullen worden? Kijk, het leger, uh, het standpunt daarvan is heel simpel. In essentie uh, zitten er gewoon veel gewapende mensen uh, bij die moslimbroeders. Dat zijn terroristen en die moeten we aanpakken in het verband met de staatsveiligheid. Ze zullen dat plein voorlopig uh, even ongemoeid laten. Zeker nu die EU-buitenlandcommissaris in uh, Egypte op bezoek is. Maar ja, op het moment dat er uh, zo'n uh, groep vertrekt vanaf dat plein... en die gaan bijvoorbeeld weer een uh, weg proberen te bezetten... op het moment dat er dan weer schermutselingen met de, de politie en het leger ontstaan... Aan. Grote vraag wat er dan gebeurt. Ja, je noemde het al even. Catherine Ashton is in Egypte. Wat komt ze precies doen? Praten met beide kanten. En ze zal van beide kanten, want ze komt er voor de tweede keer in twee weken... zal ze de bekende standpunten horen van het leger. Dus inderdaad het argument dat er onder die moslimbroeders veel terroristen zitten... en dat ze pleinen bezet houden en dat dat afgelopen moet zijn van de moslimbroeders... gaat ze horen dat hun democratisch gekozen president in de gevangenis zit... en met een staatsgreep uh, uit zijn zetel verwijderd is. En dat zijn twee onverenigbare standpunten. Die twee partijen, ik heb afgelopen weekend... Uh, daar veel mensen gesproken. Die twee partijen zijn niet met elkaar in gesprek. En Catherine Ashton is dus de, het enige kanaal op dit moment eigenlijk... Uh, van onderhandelingen tussen die twee groepen. En de kans van slagen, ja, je kunt er van alles over zeggen... die is niet al te groot omdat die twee standpunten zo ver uit elkaar liggen. Maar ja, zij is op dit moment het enige kanaal wat er is in Egypte. Ja, zij is voor beide partijen een, een acceptabele gesprekspartner eigenlijk daar waar Amerika dat eigenlijk voor beide partijen niet is. Amerika die heeft het uh, in elk geval... De, de mensen die op de pleinen zijn uh, gekomen afgelopen weekend... helemaal verbruikt. Ze verwijten uh, Amerika dat ze voor de ander zijn. En dan ben je dus voor beide partijen niet acceptabel. Europa ligt wat dat betreft wat anders. En dat zou de waarde kunnen zijn van haar bezoek op dit moment. Wordt er daar in Egypte eigenlijk veel over gesproken... over, over deze verzoeningspoging van, van Ashton... of is dat uh, vooral iets uh, waar wij ons hier druk over maken? Nee, daar wordt toch wel over gesproken. In elk geval door de groep mensen die uh, uh, met angst en beven toekijkt... hoe dit verder moet. Kijk, uh, dat, plein, dat grote plein voor die moskee... waar uh, mensen bivakeren dag en nacht uiteindelijk zal dat een keer ontruimd gaan worden. Maar hoe doe je dat zonder grootschalig bloedvergieten? Hoe doe je dat zonder uh, straatgevechten? D dat weet eigenlijk niemand. Ik zelf zie niet ho hoe je dat doet uh, zonder inderdaad uh, grote gevechten. En de enige manier om eruit te komen is een politieke oplossing. Nou ja, hij lijkt heel erg ver weg te zijn. En uh, misschien dat Catherine Ashton die partijen... een beetje met elkaar in contact kan krijgen. Sander van Hoorn in Egypte, dank je wel. Wie ben ik om te oordelen? Dat zei paus Franciscus over homoseksuelen in de kerk. Dat zei hij vanmiddag op de terugvlucht van Rio de Janeiro naar Rome. Katholieken in Nederland zijn enthousiast over zijn opvallend milde uitspraak. Dat is wel een stap vooruit, maar dat, nu de vrouwen dan nog. Ja? Nou, ik vind dus uh, dat vrouwen net zoveel rechten hebben als mannen. Nee, prima. Er zal ook minder haat zijn in de toekomst. Ik ben het daarmee eens. De paus moest wel wat moderner worden. De, ze kunnen niet blijven leven in, in het wereldje van vroeger. De, de, de wereld verandert. De, mens, de maatschappij is anders. Dus we moeten toch wel meer met de maatschappij meedenken. Een hele goede stap. Ja. De, laatste, de kerk heeft niks veranderd laatste, tot nu toe. Dan. Dat is echt geweldig. Ik praat erover door met Andrea Vrede, vaticaandeskundige... Ja, Andrea, Nederlandse katholieken, we horen het, ze zijn enthousiast. Maar veranderen die uitspraken van de paus nou ook echt iets in de praktijk? Ja, het klinkt een beetje als wishful thinking. Maar, um, want ja, je moet ook een beetje kijken naar de context waarin deze uitspraak gedaan is. De paus had het over uh, de gay lobby. Een lobby van homoseksuele priesters en homoseksuele monseigneurs binnen het Vaticaan... die elkaar de hand boven het hoofd houden. En er is allerlei gedoe over in de Italiaanse pers. Hij zei daarbij, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit of mensen homo zijn of niet. Um, binnen de, de kerkcatechisme, dus eigenlijk de leer van de kerk zegt... dat je homo's, mensen met een homoseksuele tendens, zoals hij dat zei... gewoon moet ontvangen, gewoon moet opnemen. Het gaat mij om dat lobbygedoe. En dan wordt die uitspraak natuurlijk al meteen een klein beetje anders. Hè? Uh, het verschil is misschien dat deze paus letterlijk zegt... ik heb er geen moeite mee als mensen homoseksueel zijn... als ze maar natuurlijk volgens de regels van de kerk leven. Dus priesters, celibatair" Uh, ...gewone homoseksuele katholieken, nou, uh, niet in de praktijk brengen... ...maar proberen zo zuiver mogelijk te leven. Het is misschien de toon die anders is. Deze man zegt het op een vriendelijke manier en is meer open naar mensen toe. Hij is iemand die meer mensen in de kerk wil ontvangen... ...dan dat hij nee zegt en het mag niet. Ja, hij krijgt het over zijn lippen waar andere pauzen dat, uh, dat zeker niet krijgen. Ja, nou, over andere pauze. En dan kijken we natuurlijk meteen helaas naar zijn voorganger, Benedictus. Misschien strenger zijn, misschien uh, afwijzender zijn... misschien uh, negatieve bewoordingen nemen... of het er überhaupt inderdaad niet over hebben. Dus wat dat betreft is dit een hele open, uh, open man... die heel duidelijk gewoon zegt waar het op staat. Maar echt heel veel veranderen zie ik er voorlopig niet, hoor. Nu zat hij nogal op zijn praatstoel uh, in dat vliegtuig... Hij heeft uitgebreid met journalisten gesproken. Wat zei hij nog meer? Nou, het was om te beginnen iets onwaarschijnlijks. Ik bedoel, een, een paus, dat zijn we al lang niet meer gewend. Een paus die meer dan een uur uitgebreid op vragen ingaat en gewoon voor de vuist weg spreekt. Niks moet van tevoren worden ingediend. Hij vertelde gewoon wat hij wilde. En dus gingen journalisten spannende vragen stellen. Hij zei bijvoorbeeld uh, iets over de hervorming van de Vaticaanse bank. waar iedereen heel erg op zit te wachten, hoe gaat het daarmee? Want dat is enorm een opspraak, veel financiële schandalen. Nou, hij heeft gewoon heel eerlijk gezegd, ik ben er nog mee bezig. Ik weet het nog niet. Ik moet me laten adviseren. Misschien maak ik er wel een ethische bank van. Een duurzaamheidsbank. Of misschien gaf uh, uh, ja, het hele ding wel af. Dus ik ben er gewoon nog niet uit. Nou, eerlijker kan niet... Hij zei ook iets over, um, nou bijvoorbeeld, dat is misschien wel heel fijn voor gewone katholieken. Hij opende een klein beetje de deur naar mensen, die katholieken, die gescheiden zijn en hertrouwd zijn voor de wet. Hè? Want voor de kerk mag je natuurlijk niet scheiden. Tenzij dus zei je huwelijk laat niet verklaren. En hij zei, ja misschien moeten die mensen toch wel de gelegenheid kunnen krijgen om ter communie te gaan. Misschien moeten we daar eens een keer iets, we moeten daarover gaan praten. We moeten daar, we moeten daar mee, mee bezig zijn, ook hen. Net zelfs de homoseksuelen, moeten bij de kerk betrokken worden. Dus dat is positief. En tot slot, nog even, hij had het ook over de positie van vrouwen. Dat is wel weer eigenlijk een, een beetje een opening. Hij zei meteen, het verbod op vrouwen in het priesterambt dat blijft gewoon bestaan. Maar, ik besef, de kerk heeft te weinig nagedacht over de positie van de vrouw in de kerk. Ze mogen wel dingen, maar eigenlijk veel te weinig. We moeten daar uitgebreid en theologisch mee aan de gang gaan. En dat is misschien wel het nieuws van de dag. Nou ben ik de Curie. Uh, he, de, de leiding van het Vaticaan, en ik hoor dit allemaal, ik, ik hoor jou... en ik lees uh, wat, de, wat die pauze allemaal dan in dat vliegtuig gezegd heeft. Denk je dat ze daar mijn deuren hebben geslagen? Ja, wie hè? Maar het, het zijn er zoveel. Ik denk dat er uh, monseigneurs zijn geweest die opgetogen dansjes hebben gemaakt in hun kamers. Misschien ook wel anderen die gedacht hebben, oh wat is dit, waar zijn we mee bezig, waar gaat het naartoe? Precies, want zo vrij uh, met de pers praten en dan allemaal ja, dit soort dingen zeggen. Ja, maar Jeroen, besef wel, hè, wij zijn natuurlijk acht jaar lang een hele schuchtere, ingetogen, boekenpauze gewend, Benedictus, die helemaal niet zo erg van pers hield daarvoor uh, was er Johannes Paulus II. En die zijn we de laatste jaren van hun leven gewend als een hele zieke man... die nauwelijks maar uit zijn woorden kon komen vanwege de Parkinson. Maar toen hij begon, en dat is dus echt lang geleden... toen was hij iemand die net zo met de pers omging als deze Franciscus. Dat was ook iemand die heel open en makkelijk en vrij was... en heel, ja, gewoon heel direct contact met de journalisten had. Dus eigenlijk zijn we weer een beetje op die tour nu. Um, dat is uh, wel wennen natuurlijk voor die mensen binnen het Vaticaan... die meer houden van een kerkvorst dan van iemand die zich als een pastoor gedraagt... Um, maar ja, ze zullen wel, ze zullen wel moeten. Ik bedoel, hij is de baas, hij doet het zoals hij het doet. En wat men wel ziet, en ik denk dat hij daar heel veel punten mee wint... ook binnen de curie, is dat de geloofwaardigheid van de kerk... met sprongen vooruit is gegaan sinds deze man bezig is. Oké, okay, Andrea Vrede, weer veel geleerd. Dankjewel. We gaan kijken naar de situatie. Op de weg bij de ANWB zit nog altijd Johnson Hoka. Ja, de A50 Eindhoven-Ost is in beide richtingen dicht bij industrietrein Ekkers Eckers Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Richting Oost kan het verkeer langs via de vluchtstrook. Op de andere rijbaan kan het verkeer langs via de parallelrijbaan. En Autopech zorgt voor een afsluiting van de A73 richting Nijmegen. Daar is de weg dicht tussen Linnen en Roermond-Oost. Verder nog files op de A13 richting Rotterdam. Twee kilometer verklopend Kleinpolderplein. Ook daar staat... Een auto stil, blokkeert daar één rijstook. En door werkzaamheden vielen er rijden op de A16 richting Breda. Dan staat tussen ze Zevenbergshoek en Breda-Noord 2 kilometer. Sinds 1 september 2012 is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Nou, u weet dat. Maar waar mag je dat nou wel en waar mag je dat nou niet? Volgens staatssecretaris Steven is het allemaal zo klaar als een klontje. Tenminste, dat blijkt uit antwoorden op kamervragen van Nina Kooijman van de SP... Ja, en langs ook zo'n snelweg, langs de A12, rijdt u alstublieft door als u hem ziet staan. Niks van aantrekken. Want ja, we zouden niet nog een file op zwaaien. ons geweten willen hebben. Niet zwaaien, niet toeteren. Daar staat Mark-Robin Visser. Mark-Robin, is dat Kamerlid nou tevreden met die antwoorden van de, van de staatssecretaris? Kort antwoord: nee, ik denk het niet. Want ze staat hier naast me en we hebben het net nog eventjes doorgenomen. De antwoorden van de vragen van Niene Koijman, aan de minister van. Justitie. Ja, we kijken even op de A12. Want we hadden net verkeersinformatie met een soort knipperlicht. Hij stond net op 50 en nu zien we toch weer groene pijlen. Ja, nu mag je op de spit stroken, geloof ik. Maar het rijdt nog wel langzaam. Ja, we kunnen wel zeggen dat we hier op een dynamisch uh, stukje staan. Niet alleen omdat het een snelweg is, maar ook omdat er nogal wat borden zijn... waar je goed op moet letten. Een van de vragen die u aan de staatssecretaris stelde die ging over uh, al dan niet onduidelijkheid... sinds de invoering van die nieuwe maximumsnelheid. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar even een paar leuke weetjes. Uh, de raming van hoeveel uh, bekeuringen er dit jaar worden binnengehaald. Ja. Jeroen, heb je enig idee? Hoeveel geld wordt er binnengehaald met verkeersboetes? Doe ze gooi. Jeroen weet het niet, dan doe ik het zelf. 912 miljoen, is dat veel trouwens, mevrouw Kooyman? Ja, en zeker als je kijkt naar tien jaar geleden, dan is het verdubbeld. En dat wordt elk jaar uh, weer uh, meer. Het is iets minder dan uh, uit eerder onderzoek gebleken is. Maar bijvoorbeeld in 2012 was het nog 800... Ja, het wordt iets meer. Ja, het wordt ja. iets meer. Waarom heeft u daar vragen over gesteld? Nou ja, zeker omdat de politiebond en de ANWB aangaven... van, nou ja, we worden veel gecontroleerd op snelwegen... waar het eigenlijk verkeersveilig is. Waarom doe je dat? Is het dan automobilistje pesten of de staatskassen uh, spekken? Wat vindt u? Nou ah ja, ik denk het laatste vooral, en ik vind het juist goed om te kijken van goh, ga dan controleren ja. op wegen waar het nodig is en ja. waar het verkeer onveilig is. Ja. En daarom heb ik ook gevraagd naar die wisselende snelheden. Ja. En de onduidelijkheid ja. daarover. U vraagt, klopt het dat de onduidelijkheid is toegenomen? Deelt u de mening van de ANWB? Die heeft vorig jaar uh, onderzoek daarna gedaan. En dan zegt de staatssecretaris: nee, die mening deel ik niet. Ja, dat vind ik toch. Einde verhaal. Ja, dat is een beetje jammer. Want als die verstandig was geweest, dat de staatssecretaris Steven gezegd: nou, ik ga goed kijken naar de verkeersboetes, ga dat goed analyseren. En kijken welke snelwegen juist heel veel meer boetes opleveren. En waar we mogelijk die onduidelijkheid kunnen wegnemen. Want het is behoorlijk onduidelijk. U maakte als Kamerlid ook de nodige kilometers? Uh, ja, behoorlijk. Ja. Ja. Wat, wat, hoe ervaart u die kilometer? Nou ja, ik, ik was hier uh, naartoe met mijn uh, partner... en ik heb een behoorlijke discussie al in de auto gehad. He, is het nou hier 130? Is het nou 120? En wanneer mag je nou hier wel 120? Is het nou overdag 120 en s'avonds 130? Nou, die, het feit dat daar continu weer... en ik rijd over deze snelweg behoorlijk wat... want ik heb familie in Utrecht. Dus van Den Haag naar Utrecht uh, rijd ik uh, regelmatig. En nog steeds sta ik, uh, vraag ik me af van... Goh, wat is nou de snelheid? Ja, en ook omdat je heel veel verschillende snelheden... Uh, of voor een klein stukje uh, snel, uh, weg hebt? Nou, even hier, dit stukje hier. Daar, daar zijn vier verschillende uh, snelheden in een etmaal. Dat heeft te maken met de spitsrook, of die wel of niet open is, het tijdstip enzovoort. Ja, ja veel duidelijker zou natuurlijk zijn als je een uh, uh, verkeersbord hebt wat uh, dynamisch is. Dus dat je bijvoorbeeld een uh, digitale verkeersbord hebt wat direct de snelheid aangeeft wat, uh, nou ja, wat er op dat moment geldt. Zeg, uh... U neemt hier dus geen genoegen mee, begrijp ik, met de antwoorden van de minister? Nee, absoluut niet. Wat, ik wil nu? Dat hij, nou, ik wil dat hij dieper gaat analyseren op welke plekken is er dus onduidelijkheid. Ja. En dat kan je ook doen door nou ja, de verkeersboetes te analyseren. En ook kijken, nou ja, uh, welke wegen zijn veilig en daar niet verkeersboetes op halen. Ik uh, stuur u weer de weg op. Is goed, dank u wel. En let op de borden, hè? Nou, dat gaan we zien. Je weet het nooit. Nee, inderdaad. Goed rekenen. Mark Robin, we horen jou straks weer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 And I will lie. Vrolijk van te worden te missen, dat heeft het wel voor een effect op mij. Het is ongeveer vijf voor half zes. In China, in China geen komkommertijd op televisie. Juist nu scoren de meeste programma's daar de hoogste kijkcijfers. Zoals bijvoorbeeld The Voice of China. Inderdaad, gekocht van onze eigen John de Mol. Het is in China op dit moment dé kijkcijferhit... Op de bank zitten twee jongens van 16 jaar die iedere vrijdagavond naar de Voice of China kijken. Het is hun favoriete programma, maar ze laten er geen aflevering aan voorbij schieten. Oh de Voice of China is de beste talentenshow ooit in China, met de hoogste kijkcijfers, zegt Leon. De eerste aflevering is bijvoorbeeld op internet 120 miljoen keer bekeken. De vier juryleden zijn supersterren in de Chinese en Taiwanese muziekindustrie. In tegenstelling tot andere talentenshows die B-sterren hebben. En bij The Voice draait het alleen om de stem of die goed is, niet om uiterlijkheden. The Voice maakt zijn naam dus waar, zegt Wang. <hazugd> Daar gaat de eerste stoel. Een beetje een mollig jongetje staat op het podium, maar die zingt een veel te vrolijk liedje. En hij weet de jury te beroeren. De eerste dame van de jury is omgedraaid. Een hele vrolijke dame, ze wil het publiek ook mee te krijgen. Did you like this singer? Ja, yeah, it's very fight. like me. Yeah. Het programma is vooral populair onder scholieren en studenten... en wordt, anders dan in Nederland, juist daarom in de zomer uitgezonden. Tijdens de semesters hebben alle scholieren een monotoon leven van school, huiswerk, school. We hebben dan geen vrije tijd om iets buiten de school om te doen of om tv te kijken. Als een programma hoge kijkcijfers wil, zendt het in de zomer uit, als we tijd hebben. Deze jongen heeft een cadeautje meegenomen voor de presentator. Een soort uh, haantje. Dat vinden ze hier wel leuk. Ja, dat doen ze om de rest van het land te informeren over hun provincie en hun cultuur. Zodat we er allemaal wat meer van begrijpen. Staat er staat weer een jongen op het podium. Zingen zit de Chinezen in het bloed. Op straat, in de parken, in de tuk-tuks. En niet voor niets zijn ook de KTV's, de karaoke-clubs, razend populair. Misschien heeft de KTV bijgedragen aan de populariteit van de talentenshows. Maar misschien was het andersom. We zingen nou eenmaal graag. En dat dat echt niet allemaal Chinese zoetgevoiste liedjes zijn... Bewijst deze jongen die met zijn uithalen alle vier de jurystoelen omgedraaid krijgt? Correspondent Marike de Vries. Zij keek en wij luisterden naar The Voice of China. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Ja, de Eredivisie seizoen is nog niet eens begonnen, maar voor PSV gaat het morgenavond al om het echi. Ze moeten twee kwalificatierondes overleven en het Belgische Zulte Waregem is de eerste tegenstander. Joep Schreuder, die volgde de voorbereidingen van PSV. Joep, heb jij de Zuid-Koreaan Park nog gezien op het veld? Want die komt terug in Eindhoven. Zo is dat, dag Jeroen. Nee, uh, hij is vandaag. Terug naar Engeland om een aantal zaken te regelen. Maar je hebt helemaal gelijk. Park Jun-si komt terug na een eerdere periode bij PSV. te hebben gevoet bijvoorbeeld uh, voor een contract. Voor alsnog voor een jaar, misschien langer. Maar de Zuid-Koreaan komt terug naar Eindhoven. Dat klopt. Ja, goed nieuws lijkt mij voor de club. Alleen het is nog niet helemaal rond als ik jou zo hoor. Nee, waar, maar dat gaat meer, het gaat niet om geld, het gaat niet om dat Park niet wil of een andere club waar hij heeft gespeeld, Queens Park niet wil. Het zijn wat administratieve zaken. Het is zo uh, dat Park heeft gesproken met die nieuwe coach hier, zeg maar het boegbeeld van die grote reorganisatie bij PSV, Philip Cocu. Cocu en Park hebben ook met elkaar gespeeld, vroeger nog in 2005 bijvoorbeeld, toen PSV nog wel eens in de Champions League speelde, nota bene zelfs in de halve finale. Cocu vindt Park een ideale prof en... Die noemen ze in het voetbal multifunctioneel. Wat is links in te zetten. Rechts voorin en zelfs op het middenveld. Ze zijn er in Eindhoven. En vooral Koku in ieder geval heel erg blij mee, Jeroen. Ja, Hij is 32 jaar oud. Als je flauw bent dan zou je kunnen zeggen dat is uh, op leeftijd. Als je aardig bent dan zeg je nou dat is uh, ervaren. Laten we het maar op het laatste houden. Hoe erg heeft PSV die ervaring nodig? Heel erg. Morgen zal er een ploeg spelen, een elftal staan... hier in een bijna uitverkocht PSV-stadion tegen Wagen? Met, met de meeste jongens die, die amper 22 jaar zijn. Uh, er is een middenvelder uh, Nederlander Stijn Schaars... gehaald van Sporting Lissabon. Die is dan 29. Maar elke ervaring en elk verlengstuk van de coach in het veld... is uh, welkom en Park wordt ook als zodanig gezien. Morgen, ja, morgenavond is hij er dus uh, nog niet bij. Is je al wel duidelijk geworden hoe PSV gaat spelen, Joep? Uh, nee, daar wil de coach nog weinig over zeggen. Uh, de, de, wat hier vooral speelt is wie, wie wordt de doelman? Is dat de, de jonge Jeroen Zoet of de iets oudere Paul Tieton? Um, Cocu is er wel uit, maar wil weinig loslaten over welke elf morgen spelen. Wat wel interessant is, is dat Filip Cocu zegt... deze groep is zo gretig, wil zo graag laten zien aan Nederland... en aan de supporters hier in Eindhoven dat het iets is... niet. Kan halen, alleen ik moet ze bijna een beetje afremmen. We leren doseren in het voetbal. We kunnen niet anderhalf uur lang alleen maar hard lopen, hard rennen en doelpunten maken. Het voetbal is ook doseren en dat is Cocu proberen aan te doen met deze jonge ploeg. Nou, we gaan kijken wat het oplevert morgenavond Joep Schuyer. dankjewel. Dit is Radio 1. Het is iets na half zes. Hier is Raymond Serré. De gisteren gestolen juwelen in Kan zijn meer dan 100 miljoen euro waard. Heeft de Franse justitie meegedeeld. De politie ging eerst uit van de waarde van rond de 40 miljoen. De roof in de Zuid-Franse stad werd uitgevoerd door één gewapende man. Hij liep het Carlton Hotel binnen waar een tentoonstelling werd gehouden... en dwong het personeel de duurste stukken af te staan. Het bestuur van zorgcentrum Boshoort in Lunteren... moet vanwege conflicten per direct opstappen. Dat heeft de inspectie voor de gezondheidszorg besloten. Verder is de zorg in Bossoort per direct overgedragen... aan de zorgverlener Particura. De 14 bewoners in het zorgcentrum hoeven daardoor niet te verhuizen... Het zorgcentrum stond sinds januari onder toezicht vanwege allerlei conflicten. Zo waren er voortdurend conflicten binnen het bestuur... en klaagden er ruim 20 werknemers dat ze geen contracten kregen. Volgens de inspectie kwam daardoor direct de zorg aan de bewoners in gevaar. En Paus Franciscus heeft gezegd dat homoseksuelen... niet mogen worden veroordeeld of gemarginaliseerd... en dat ze gewoon onderdeel uitmaken van de samenleving. De paus verdedigde homoseksuelen tegen discriminatie. Hij verwees naar de Rooms-Katholieke leer... die homoseksualiteit niet zonder acht, maar homoseksuele handelingen. Wel en dat waren de hoofdpunten. Dankjewel. Voor het weer is hier Willemijn Hubert. Ja, op veel plaatsen is het zonnig en droog... maar over het uiterste zuiden trekken er af en toe wat buien. Vanavond en ook vannacht blijven juist de noordelijke regio's gevoelig voor een bui. Tegelijkertijd maakt ook in het zuidoosten uh, kan er een bui vallen. De minima vannacht liggen rond 15 graden... en er staat een aan zee vrij krachtige wind. Boven land is hij zwak tot matig en hij komt uit zuidwestelijke richting. Morgen ook blijft die wind dan nog steeds dus uit het zuidwesten waaien en neemt landinwaarts iets toe in kracht. De dag begint morgen met wat zon, maar vanuit het westen neemt in de loop van de middag de bewolking toe. En zo tegen de avond kan het dan soms wat regenen. Het wordt 19 tot 23 graden. Woensdag ligt het kwik ook rond de 22 graden. De wind is dan westelijk en matig van kracht. Vanaf donderdag schiet de temperatuur weer omhoog tot tegen de 30 graden. Vrijdag zitten we daar met gemiddeld 33 graden ruim overheen. De kans op een aantal stevige regen- en onweersbuien neemt richting het eind van de week ook weer toe. John Sehocker bij de ANWB. John, is er sprake van een avondspits vandaag? Nou, niet echt hoor, maar laat ik maar beginnen met een weggesluiting. Want de A50 Eindhoven-Os is in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. De weg is dicht bij industrietrein. Ekkers rijdt richting Os. Kan het verkeer nog wel langs over de vluchtstrook. En de andere kant op wordt het verkeer omgeleid via de parallelrijbaan. Autopech zorgt dat de A73 richting Nijmegen is afgesloten tussen Linnen. En en Roermond-Oost. En wat files? Onder meer op de Ring Amsterdam, de A10. Tussen Rij en amsterdam slotenvaart 4 kilometer. Langer is de op de A13, richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft-Zuid en kropend klein 7 kilometer. Bij kropend klein is een vrachtwagen stilgevallen. Die blokkeert daar één rijstrook En door werkzaamheden vertraging op de A16, Rotterdam richting Breda. Daar staat tussen Hoek en Breda-Noord 4 kilometer.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 100 miljoen euro. Dat is de geschatte schade van het noodweer in Duitsland... van afgelopen weekend. Er zaten hagelstenen tussen... die daar beneden kwamen ter grootte van tennisballen. Toch, Tim de Wit in Berlijn? Ja, dat klopt, Jeroen. Goedemiddag. Ja, nee, het is een... Uh behoorlijk uh, noodweer geweest, wat uh, met name over het zuiden van Duitsland is getrokken. Rondom Stoetkart is het enorm tekeer gegaan, uh, gisteravond, vannacht ook nog. Ja, en daar kwamen inderdaad gigantische hagelstenen naar beneden, die nou ja, met name ontzettend veel auto's flink hebben beschadigd. Daken van auto's, daardoor natuurlijk deuken. maar ook heel veel autoruiten die gesneuveld zijn. En ja, daarnaast ook heel veel daken van huizen die heel veel schade hebben opgelopen. Denk maar bijvoorbeeld aan heel veel huizen met zonnecellen op de daken. Ja, en daarnaast ook nog uh, heel veel regenval, uh, waardoor daar straten en en kelders in het gebied zijn overstroomd. Ja, behoorlijke schadepost dus. Ja, de vraag is dan dus, wie gaat dat betalen? Ja, in principe zullen verzekeraars voor deze kosten op moeten draaien... mits iedereen natuurlijk goed verzekerd is tegen schade door dit soort noodweer. Ja, het zijn ook de verzekeraars trouwens die met het bedrag van 100 miljoen euro... naar buiten kwamen. Ze hadden daarnaast al meldingen gehad van schade aan 25.000 gebouwen... vertelden de verzekeraars vandaag in Duitsland. En duizenden auto's, hoeveel is nog niet eens bekend. Eén iemand in het dorpje bij Stoetkart had trouwens dubbel pech, want daarvan waren eerst de autoruiten gesneuveld door de hagel... en vervolgens een dief ook nog de autoradio uit zijn auto te stelen. Want dat was plotseling wel heel erg makkelijk geworden natuurlijk. Um, nou ja, voor hem is het zeker te hopen dat hij goed verzekerd is. Ja, en dus voor een, een hele hoop andere mensen ook. Wat is jouw ervaring, zijn mensen in Duitsland goed verzekerd tegen dit soort dingen? Ja, kijk, in de regel wel op heel veel uh, punten moet je, is het zelfs verplicht om je te verzekeren. En het is ook niet uh, voor het eerst dat zoiets gebeurt natuurlijk. Dus de meeste mensen zijn hier wel op voorbereid. Uh, ja, het is uh, hartstikke warm geweest uh, in Duitsland, uh, op heel veel, in heel veel gebieden uh, trouwens. En ja, dat zorgt natuurlijk voor een hele heftige reactie van het weer. Dus um, nou ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat er uh, behoorlijke onweersklappen... Uh, heel regionaal en, en gigantische uh, hoeveelheden regen naar beneden zijn gekomen. Ja, en, en bij jou in Berlijn daar ook nog schade gehad? Nee, dat viel wel me mee. Ja, er was hier wel uh, onweer voorspeld vannacht. Maar in dit deel van Duitsland uh, ja, waren de, de weersomstandigheden eigenlijk heel erg uh, rustig. Het heeft wel wat geregend, maar niet dat gigantische uh, noodweer wat we dus in het zuiden hebben gezien. Ja, ik zei het net al. Uh, er waren hier dus gigantische hoge temperaturen tot bijna 40 graden in sommige gebieden in Duitsland. Uh, nou ja, het is vandaag in ieder geval weer wat koeler. Maar helaas zijn we in Duitsland nog niet van de hitte af. Want uh, vanaf donderdag komt er weer een groot hittefront aan. En uh, ja, kunnen we weer rekenen op temperaturen van rond de 35 graden. Kijk. En misschien ook op nog meer onweer. We wachten het gewoon af. Tim de Wit in Berlijn, dankjewel. Het is zomervakantie, het zal opnieuw gaan zijn. En dus is het topdrukte bij de ANWB-alarmcentrale. En zo hoort verslaggever Martijn van der Zanden, het is daar zelfs drukker dan verwacht. Goedemiddag ANWB Alarmcentrale met Karsten van Loon. Het is druk hier bij de ANWB Alarmcentrale in Assen. En u bent er dus zelf naar de garage gereden. Heel erg druk zelfs. U stond op de Franse snelweg. We hebben de drukste week zo'n beetje achter de rug. Afgelopen week met 80.000 calls. Jannie Meursing van de ANWB Alarmcentrale. We zitten nu iets van 10 tot 11 procent meer pechmeldingen dan we in eerste instantie dachten. En ze hebben ook wel enig idee hoe dat komt. Het warme weer is daar debeta, aan. Maar we zien natuurlijk ook in een aantal Europese landen waar we toch wat noodweer hebben. Gehad. Dat veroorzaakt toch ook vaak wel wat problemen. Vooral uh, de mensen ook die aan het uh, kamperen zijn, uh, die buiten in de natuur staan. Bonjour, de ANWB. Je vous pour les clients, Avez-vous déjà faire un petit diagnostic? Frankrijk is natuurlijk nog steeds een land waar veel Nederlanders op vakantie gaan. En de telefoonstoring van de KPN van vorige week heeft hier dan ook voor flink wat problemen gezorgd. Nou, het lastige is dat wij de klant niet kunnen bereiken. Kijk, de klant kon in uh, meerdere gevallen nog wel ons bereiken gelukkig. In ieder geval hier in Nederland kwamen de klanten wel binnen. Maar je wilt ook graag een terugkoppeling doen naar de klant. Naar aanzien van uh, wanneer is er hulp te plekken, uh, uh, naar de huurauto, waar kan die opgehaald worden, et cetera. Ja, dat is gewoon lastig. Je kan de klant niet bereiken. Je probeert een sms te sturen, maar ook de sms'en kwamen niet allemaal door. Ja, dan wordt het even lastig en is het vaak afwachten totdat de klant ons weer belt. Gelukkig heeft KVN op een gegeven moment wel gecommuniceerd... dat ze via een andere provider konden gaan bellen naar Nederland en naar andere telefoonnummers. Dus dat helpt, maar het lastige is, de klant is niet bereikbaar voor ons op dat moment. Ja, precies. Bevindt u zich op grote afstand van de camping? Jullie hebben dus meer meldingen dan verwacht binnengekregen. Komt het misschien ook omdat mensen toch nog ja, besloten hebben bijvoorbeeld op vakantie te gaan? Ja, ook dat zie je. Vooral in Nederland is het vaak afwachten, wat gaat het weer doen? En daarin zien we ook wel dat een aantal mensen op het laatste moment besloten hebben... om toch nog vakantie te nemen, om toch nog ergens te gaan kamperen. Nou, een aantal campings had ook gewoon nog ruimte... Je zag ook door de recessie dat mensen toch wat afwachtend zijn... ga ik wel of niet op vakantie, dus ook bewust geen vakantie geboekt hebben. Maar door het mooie weer toch aangetrokken worden... om nog een aantal dagen naar, naar buiten te gaan, zoals wij dat zeggen... maar die dan toch nog naar een camping toe gaan. Ja. Nou, u weet van de garage wat, uh, wat er precies gaat gebeuren met de bougie... dus dan moet dat uh, in orde komen. Dan wens ik u nog een hele fijne dag. Irak is opnieuw getroffen door een reeks bomaanslagen... waarbij meer dan 50 doden zijn gevallen en meer dan 100 gewonden... In de hoofdstad Bagdad, maar ook in de zuidelijke plaats Basra... ontplofte tijdens de ochtendspits 17 autobommen binnen één uur. Deze man was ooggetuige van een van de bomaanslagen in Basra. We stonden hier toen een kleine vrachtwagen kwam aanrijden, zegt deze man. Ook parkeerde er twee andere auto's. Een paar minuten later ontplofte er een bom in een van die auto's hier in de studio, verslaggever Arabische Wereld, Lex Runderkamp. Lex, we horen al weken, bijna dagelijks, hè, over dit soort aanslagen in Irak. Wat is daar aan de hand? Ja, het, het lijkt het sterkst op een gecoördineerde aanval... op de overheid van Irak. Bewegingen als Al-Qaeda proberen het vertrouwen onder de bevolking... Hè, dus uh, in hun eigen regering te ondermijnen. En die bommencampagne nou, is al gaande sinds april, zeker al... Uh, en daardoor gelooft eigenlijk inmiddels geen enkele hier meer... dat zijn eigen overheid in staat is om het land uh, veilig te houden. Uh, de meeste slachtoffers van die bomaanslagen, dat zijn Sjiïtische moslims. De regering is ook shiitisch uh, veelal uh, bestaat hij uit Sjiïtische mos moslims. Um, dus we gaat ervan uit dat de aanslagen gepleegd worden... door Soenitische militaire groepen, verzetsgroepen. En Al-Qaeda is de sterkste daar en die eist ook meestal de bomaanslagen op. Dus het is eigenlijk een strijd tussen geloofsgroepen... een sectarische strijd. Waar komt die uit voort die strijd? Nou, Irak, en dat geldt eigenlijk wel in veel, veel meer landen in de Arabische wereld... Daar, daar is de politiek eigenlijk mislukt. Niemand zorgt voor algemeen belang. De regering is zwak en verdeeld in Irak... Ik, ben, ik heb er twee maanden gewoond vorig jaar... daar zie je dat de gigantische olieinkomsten die daar ook zijn... daar zie je op straat niks van terug. Die belanden in de zakken van enkele invloedrijke mannen. En door dat gebrek aan een gevoel van een rechtvaardige en beschermende overheid... Ja, valt iedereen terug op oude zekerheden, religie, stammen, families... En, en ja, je ziet in Irak dat het wandelt achteruit in de geschiedenis. Ze we gaan weg van de moderne staat... en iedereen zoekt zijn zekerheid in ja, dingen die ze kennen. Religie, familie, stammen. En dat zijn dingen die we natuurlijk ook in andere landen zien. Daar ja. in de regio. Hè. Het is bijvoorbeeld misschien de reden dat de moslimbroederschap... nou zo'n rol ja, heeft opgeëist in, in Egypte. Hè. Dat ook terug naar die religieuze samenhorigheid. Ja. ja, het is, het is in, in, in alle landen van de Arabische wereld. is er een soort machtsvacuüm ontstaan. De dictators zijn weg... Wie neemt het over? En de moslimbroeders die strijden al decennia lang... tegen al die dictaturen in Egypte, Tunesië. Uh, want zij willen uiteindelijk uh, een andere vorm van regering... dan die wat ze westerse misbaksels noemden. Zo noemden ze die, die dictaturen gesteund door onder andere het Westen en de Russen. Nou, dat machtsvacuum, daar zijn zij ingesprongen via politieke manieren in Tunesië en in Egypte, maar ja, het is nog steeds de oude strijd die daar gaat. En is er dan ook een verband hè, tussen deze strijd in Tunesië, in in Egypte en die strijd in Irak en bijvoorbeeld ook Syrië? Ja, ja zeker wel. Ik bedoel, Al Qaeda wat een heel centrale rol speelt in dit geheel kennen wij al eigenlijk als een soort Terroristische aanslag, zoals vandaag weer die bom plaatsen. Maar die hebben zich toch echt ontwikkeld tot een bijna een militaire macht die veel meer zichtbaar wordt. He, ze hebben ook de, de al-Qaeda-afdelingen in Syrië uh, en in, in Irak hebben samen. Officieel aangekondigd dat ze gaan samenwerken. En ja, je ziet dus, vorige week nog was er een echt grote militaire Al-Qaeda-operatie, waarbij ongeveer 500 mannen uit een gevangenis zijn bevrijd. Nou, een flink deel daarvan, van, en daar zaten Al-Qaeda-topstukken -top, top, tussen, die zijn naar Syrië verdwenen. Uh, ja, uh, dus je kunt kijken dat over het algemeen zie je dat die gewapende tak van de Soenitische rebellen, uh, ja, Al-Qaeda, dat die gewoon een macht aan het winnen is. Is er eigenlijk iemand die in dat soort landen nog, nog roept... om een soort van uh, een rol voor ons, een, een rol voor het, voor het Westen? Ja, wij kijken natuurlijk steeds voortdurend naar die problemen... Daar en denken van, kunnen we niet helpen dat op te lossen? Ik, ik denk dat dat moeilijk is. Bedoel, het Westen werkt in die landen echt als een, als een rode lap op een stier. Het is een, het is een heel erg religieus conflict. En iedereen die ook maar iets met het Westen probeert samen te werken... of invloed probeert binnen te, te leiden, uh, verliest meteen die strijd... en, en verliest het aanzien. En de trots speelt een enorme grote rol. Dus ik denk dat we eigenlijk via een omweg alleen nog iets kunnen helpen daar. He, uh, humanitaire hulp, uh, vervolging van oorlogsmisdaden. Als je dat soort dingen gaat doen, dan kunnen we misschien nog... De, de, of ze nou wel als of, of te zijn... het gevoel geven dat het Westen iets probeert... Maar echt die religieuze strijd op zichzelf... daar nou, kunnen wij eigenlijk alleen maar verergeren in plaats van verzachten. Want wat het Westen vroeger deed, hè, het steunen van dictatoren... die daar toch de boel een beetje bij elkaar hielden... om het maar even simpel te zeggen. Mm -hmm. um, is dat met al die wankelende regimes nu in Egypte, uh, Irak... misschien ook wel een, een weg die we kunnen gaan? Nou ja, zodra wij een regime gaan steunen daar... krijg je, of dat nou Shiitisch of Soenitisch is... je krijgt altijd die andere religieuze beweging gaat daar weer misbruik van maken, zal daardoor de strijd uh, uh, heftiger maken. Dus uiteindelijk denk ik dat de meeste analyses die je leest... is hoe meer wij daar instappen, hoe, hoe zelfs met, met het noemen ze een laarzen op de grond... boots on the ground, als er de, als de mili westerse militairen en zo zouden komen. Dat is, dat zie je ook nu in Irak, de Amerikanen zijn nog geen, geen twee jaar weg. Ja, dat, dat, dat brengt niet snel een oplossing. Jij ja, hebt er gewoond, zijn het? net. Is er voor jou... Um nu een reden om terug te gaan, om daar weer te gaan wonen? Of is het inmiddels zo onveilig dat je zegt, dat doen we niet zomaar? Ja, ik zou. we hebben het er ook nu even over of ik daar naartoe zal gaan, terug zal gaan. Ik, ik, ik durf dat wel aan, om, ook al zijn daar, zoals vandaag, 17 bomaanslagen door dat land heen. Eh, Bagdad is bijvoorbeeld een gigantische stad. En er zijn altijd plekken waar dit soort dingen gebeuren, ook vandaag weer. Het zijn meestal shiitische markten in Sjiitische wijken, uh, leger uh, in gebouwen, overheidsgebouwen. Nou ja, dat zijn plekken waar ik de, vorig jaar ook al... Uh, geen koffie voor de deur ging drinken. Oké. Okay. Lekker kamp, wij wachten af wat je gaat doen. Dank je wel. En We gaan naar de situatie op de weg bij de ANBB. John Serroca. Met files op de A1 richting Amsterdam staat 2 kilometer voor Hoeveel laken? Op de A4 naar Den Haag 3 kilometer bij het ring van ringveld door werkzaamheden. En op de ringweg Amsterdam, de A10 zuid richting Den Haag. Voor Kloopend de nieuwe meer 5 kilometer. En op de ring west richting Den Haag 2 kilometer voor de Koen Wat langer is de fiets op de A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft en Kloopend Kleinpolderplein 8 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech blokkeert bij Kloopend Klein Polderplein de rechterrijstook. En door werkzaamheden extra vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat tussen Zevenbergse Hoek en Kloopend Zonzeel 4 kilometer. Het is kwart voor zes, eigenlijk iets later. En Mark-Robin Visser, daar gaan we nu naartoe. Die staat, we horen het al, naast de A12 in Blijswijk. En hij praat over ja. hoe hard je op de Nederlandse snelwegen mag rijden. Op plekken waar je wel nou, door nou, kan is, rijden. Is, ja. Is het er nou duidelijker, is het er nou onduidelijker op geworden... sinds die 130 is ingevoerd vorig jaar eh, of niet? Dat was er, een van de vragen die SP-Kamerlid Kooijman... aan de minister van Veiligheid en Justitie heeft gesteld. En vandaag kregen wij het antwoord van de minister van Veiligheid en Justitie. Nee, het is er niet onduidelijker op geworden... sinds vorig jaar september de 130 kilometer werd ingevoerd. Nou, denk ik zelf dat het misschien een beetje wel zo is. Maar ja, wie ben ik? Ik ben ook maar een argeloze... Automobilist. Ik denk het eigenlijk en, ook en wel een beetje val... hoor, Mark Robin. Ja, denk jij ook? Ja, de... ja, ik jij rijdt, jij ik maakt ben ook af en toe hè? echt uh, de weg helemaal kwijt. De kluts kwijt. Juist. Ja. Nee, precies. Dan denk je, dan zit je in de auto en denk je: hoe, was, hoe hard mag ik hier eigenlijk? Dat, en volgens mij had ik dat soort momenten vroeger niet. Uh, maar goed, uh, daar hebben we het over. Het Kamerlid, mevrouw Kooijman, die ik net al noemde... is uh, niet tevreden met de antwoorden en ze gaat uh, meer vragen stellen. En wij praten hier uh, langs die A12 erover. En ik heb ook nog een nieuwtje over de spitstrook. Want er is iets helemaal mis mee. Dat oh. straks. Spannend. Ja. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. This thing work. Love just because. Kijk, ja, was dat. Van Chris Berry en Proquisite? Dat is een Nederlandse producer, Proquisite. En Chris Berry is ook Nederlands. Zij heet eigenlijk Christel de Haak. Ja, ze zingt mooi, maar niet zo mooi als wat we net hoorden. Wat we nu horen... Ja, u heeft dat vast wel herkend, hè? Dat is de nachtegaal. Maar weinig mensen zullen deze vogel ooit hebben gezien. En de kans daarop wordt alleen maar kleiner. Want uit de eerste resultaten van de Vogelatlas... Blijkt dat deze vrij zingende vogel uit grote delen van Nederland is verdwenen. Dat klinkt uh, niet heel vrolijk, Harvey van Dijk, coördinator van die vogelatlas. Goedemiddag. Hey, goedemiddag, inderdaad, Harvey. Hallo. Hoe komt het dat uh, nee. die vogel uh, verdwenen is? Uh, nou ja, het heeft diverse oorzaken. de belangrijkste oorzaak is wel dat hij uh, uit allerlei plekjes waar normaal gesproken zo'n zo soort broed uh, die zijn verdwenen. Onder andere dat uh, door verdroging. De, de nachterhal is een soort die houdt van vochtige uh, uh, Struikenrijden, uh, biotopen, dus leefomgevingen. En als, als dat soort gebieden te droog wordt, dan heeft zo'n nachtgehaald en is te zoeken. En dan gaat hij naar andere plekken zoeken. En als die er niet meer voorhanden zijn, dan, uh, ja, dan krijg je zo'n soort het erg moeilijk. Oh, maar dat is dus een tijdelijk probleem. Dat is alleen nu in deze zomer? Nee, nee, nee. Dat is wel iets wat, uh, nee die verdroging is wel iets wat, wat al een aantal jaren aan de gang is. En uh, voornamelijk uit, uh, uit, uit de oostelijke deelhelft de van het Nederland. Daar gaat het niet zo goed met de soort. In de westen, gelukkig nog wel. Dat zie ik op de kaart. Uh, die op de site op de appelsite staat... dat er in west nederland nogal wat plekjes zitten waar ze wel voorkomen. Okay, kijk. Maar ja, als het zo doorgaat, dan uh, gaat dat niet goed komen met die soorten inderdaad. Maar waar moet ik dan naartoe precies in het Westen... als ik die nachtegaal nog, uh, nog wil zien? Uh, nou, in de duinen, daar zit je nog wel redelijke aantallen. Het is een soort die ook wel uh, echt van... Uh, dus dat, dat, iets van de, van de laatste dertig uh, jaar geleden was die, uh, waren de duinen heel uh, uh, nachtegaal rijk. Nou, daar zitten ze nog steeds wel, maar ook de duinen zijn steeds meer aan het verbossen. Nou, dat is niet gunstig voor de nachtegaal... En een aantal uh, plekken in, het, in de duinen zijn weer helemaal uh, uh, struiken vrijgemaakt, waardoor die soort ook niet meer daar zijn voedsel kan vinden, ook niet meer kan broeden. Dus die zitten er nog wel, maar steeds in mindere aantallen. En in West of in Oost-Nederland zijn ze al een groot deel al verdwenen. verdwenen. Ja. Want ja, daar zijn die vochtige plekjes al, al een tijdje weg. Zeg, u probeert met die vogelatlas alle vogels in Nederland in kaart te brengen. Zijn er dan nog uh, andere opvallende resultaten? Uh, ja, al andere de, de slechtvalk, uh, die, de, dat is een soort die het wel gelukkig goed doet. Dat is een soort die in de jaren zeventig uh, mondjesmaat echt een eerste, de eerste aantallen op de Veluwe broeden. En uh, ja, een paar jaar geleden waren er al uh, bijna honderd boedbaar. En nu de eerste signalen uit de atlas zijn ook dat ze, ja, dat ze nog steeds aan het toenemen zijn. Dus bijna al, elke provincie heeft al zijn eigen slechtvalk. Dus dat is in ieder geval positief nieuws. Dit zijn een beetje dan de voorlopige resultaten. Wanneer hebt u een compleet overzicht? Nou, De APAS-project is een project dat uh, nog drie jaar, uh, nog in ieder geval twee jaar doorgaat tot uh, medio 2015. En we hopen dat we tegen 2016, 2017, als alle gegevens ingevoerd zijn en mensen hebben hun analyses gemaakt, dat, uh, dat we dan kunnen zeggen hoe het er echt mee voorstaat. Oké. Okay. Harvey van Diek, hartelijk dank. Ja, graag gedaan, u ook. Met NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Ewa Tejong. Jong. Academici mogen niets zeggen over autokraken. Dat is nieuws op de voorpagina van NRC Handelsblad. Nederlandse en Britse onderzoekers zijn erin geslaagd... om de code van de startonderbrekers van luxe auto's te kraken. Autofabrikant Volkswagen riep de hulp van de rechter in... om te voorkomen dat die hek gepubliceerd wordt. Met succes. De code beveiligt de startonderbrekers van merken als Porsche, Audi... Bentley en Lamborghini. De onderzoekers wilden het kraken van de code in augustus toelichten... op een conferentie, maar dat wil Volkswagen niet. Voor de rechter betoogde de fabrikant dat een handige criminele bende... met het juiste gereedschap de informatie kan gebruiken om auto's te stelen. De voorspellingen voor de Nederlandse economie zijn nog niet erg optimistisch. Zo voorspelt de stand van Nederland van economiewebsite Z24... dat de economie in augustus met 1% krimpt. Nederland blijft achter bij de rest van Europa, blijkt uit de cijfers. De Britse economie groeit een klein beetje. Duitsland is erg optimistisch... En zelfs in Zuid-Europa zijn er signalen dat het herstel in zicht is. En in de VS gaat het trouwens ook al een tijdje wat beter. Een lichtpuntje in Nederland is volgens Z24... dat consumenten wat minder somber zijn over de economie... de huizenmarkt en de arbeidsmarkt. Wellicht heeft het iets te maken met de vakantiestemming. Een stemming die overigens bedorven wordt voor mensen die de komende dagen naar het thaise eiland Koh Samet gaan. Daar zijn enkele honderden meter strand besmeurd met olie. Dat is te lezen op de website van de VRT. De olie is afkomstig uit een lekke pijpleiding. Zaterdag kwam 50 ton olie in de golf van Thailand terecht toen een tanker olie loste in de pijpleiding. Vandaag bereikte het de kust van Koh Samet. Het eiland is een populaire vakantiebestemming. Er wordt dan ook met man en macht gewerkt om het strand schoon te maken. Dat kost een dag of drie. Volgens de VRT hebben enkele toeristen hun reis naar Cozermet daarom al geannuleerd. In het noorden van het land bezoekt de Hengelsportfederatie bedrijven... met veel werknemers, werknemers uit Oost-Europa... om hen voor te lichten over de regels van de sportvisserij. De Oost-Europeanen zijn vaak fanatieke vissers, maar ze eten hun vangsten ook op. En dat mag niet in Nederland. Bovendien zijn de visvijvers zo snel leeg. Dat zegt directeur Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe bij RTV Noord. Laten we wel wezen, als je in een vijver zit daar, zit, daar zit een populatie vis in. En als daar uh, 15 karpers uitgehaald worden, ja, merk je dat natuurlijk wel. Want er worden niet zomaar weer 15 karpers in teruggezet. En daarom zie je ook dat je vanuit de buurt, dat je daar die meldingen ook van krijgt. Want uh, in zo'n woonwijk, uh, dat de, de vijvers zijn natuurlijk een uitermate een mooie plek. voor kinderen, uh, voor schooljeugd, om, uh, om daar te gaan vissen. Een monumentaal pand op de Amsterdamse Herengracht wordt te koop, koop aangeboden. Inclusief de 92-jarige bewoonster van de zolderverdieping. Dat is onder andere te lezen bij RTV Noord-Holland. De eigenaars van het grachtenpand zijn de neven van de bewoonster. En ze willen hun bezit verkopen, maar zijn niet van plan om hun tante eruit te zetten. Ook al wordt het nu waarschijnlijk ietsje lastiger om het huis te slijten. Mevrouw zelf heeft er geen problemen mee dat ze een nieuwe huisbaas krijgt. Ze woont er al 70 jaar en ziet zichzelf ook niet meer vertrekken. Aan een verslaggeefster van RTV Noord-Holland vertelt ze dat ze veel te veel spullen heeft. Ik heb zo verschrikkelijk veel boeken. Ze krijgen me er trouwens niet uit. Dus ze krijgen u er gewoon bij? Ja, ze krijgen mij er gewoon bij. Want u ziet het, het is echt een, het is een lekker een zolderverdieping die ik heb laten verbouwen. Ja, zou jij uh, daar willen wonen, Ewald? Uh, met, uh, met de oma boven? Met oma op zolder. Ja. Ja, ja, misschien wel gezellig. Ik, Weet misschien het niet. Wel gezellig. Nou, ik woon al mooi. Kijk, heel goed. Blijf luisteren naar deze zender. Want zometeen na zessen informeren we u over het vredesproces... tussen de Palestijnen en de Israëli's. Dat gemaakt wordt. Waar een begin mee wordt gemaakt in de Verenigde Staten. We hebben het over een juwelenroof. En we spreken met Giel Bede.